Lieve Elsplaat. Dan kun je me hiervoor wakker maken s'nachts. Kinderenweg Queen is de Elsflaat deze week. Het komt in 1974. Who do you think you are? Vrienden, welkom. De koek is in de borden, de koek in de karat. wie waai weg. Jij was af. Hartelijk goedemiddag, goedenavond. Net waar je tegenaan kijkt. Als je al gegeten hebt, is het natuurlijk voor het gevoel al avond. Moet je dat nog gaan doen, dan is het nog een beetje middag natuurlijk. Welkom vrienden en vriendinnen van Radio Els 1485. De met de ondergetekende Ferry. De nog is weer bij je tussen nu en de klok van de 7 uur. Hans Banker en Evenstraat bedankt voor de afgelopen uren hier bij Radio Els 1485. Het was weer allemachtig prachtig. Het was echte Elsradio. Zo noemen we dat. Des Els-programma's zijn dat natuurlijk. Nou, dat is de afwashow natuurlijk ook wel een klein beetje. Dus uh, je kunt gewoon je hart nog helemaal ophalen. De temperaturen hier in Nederland. Nou, ik moet eerlijk zeggen, gisteravond heb ik gewoon even heerlijk buiten een beetje rondge. Huppot voor zover ondergetekende dat kan. Want er stond begin, begon een beetje een windje te komen. En het was gewoon lekker. Het was niks meer benauwd, niks meer heet. Nee hoor, het was gewoon lekker. En eigenlijk vond ik dat vandaag ook wel een klein beetje. Het leek wel of de grote hitte een beetje eraf is. Alhoewel ik begreep dat het morgen weer volop los moet gaan. gaan. De eco heb ik hier gewoon uitgezet en het is binnen gewoon toch nog maar 26 graden, dus dat is goed te doen. De tuindeuren staan hier open en het, er komt gewoon een, een lekker verkoelend briesje zo binnen, dus we komen dit uurtje wel door. De muziek, behalve de vaste onderdelen, maar dat hoor je straks allemaal vanzelf al. De muziek, nou we hebben een heel speciaal persoon in de uitzending, want die komt maar liefst drie keer voor. Uh, verder muziek van Jimmy Bohoorn, The Emotions, Blue Haze, Connie van der Bosch, Leftside, Carola, Sandy, Shaw, dat is het wederlijk van vandaag, maar die gaan we nog een keer draaien voor je. <coughs> de shoes komen voorbij, kinderen voor kinderen, je kent ze natuurlijk van uh, dit toontje van uh, de afwas toen hè van het is iedere dag hetzelfde. Nou, ik heb eens een plaatje van die Kinderen voor Kinderen opgezocht. Bob, Skeks, als we er nog toe komen, en de Jewish Corporation. En dan zullen we het ongeveer wel een beetje voor gezien houden. Nou, we beginnen dus maar met die plaat van 50 jaar geleden. En dat is dezelfde zangeres als Van de Twee leuk. Dat is puur toeval hoor. Ja, ik zag het eigenlijk pas toen ik mijn lijstje aan het afdrukken was. Ik denk, hé, hey, ze staat er drie keer op. ja, dat is inderdaad zo. 1967, hier is Sandy Shaw. En het heet natuurlijk allemaal Puppet on a String. Goedenavond, Radio Els, Ferry, de Nuitwacht, de bij het tot 7 uur vanavond.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 is pulling the strings, I'm all tied up in you, but where is it leading me to, I'm Derek one day that you say that you care, if you say you love me madly, I gladly een zangeres die natuurlijk zeer populair was in de jaren 60. Vandaar de plaat van 50 jaar geleden, 1967. Semicio, Puppet on a String. Het is wel een iets drukkere avondspits als gisteren. Er staan nu 255 kilometer aan auto's achter elkaar. En hier in het centgebied van Radwells 1485 staat bijvoorbeeld op de A15 Rotterdam-Gorkum. 9 kilometer langzaam rijdend tot stilstand verkeer tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht Oost.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 Dansbare muziek zoals van woensdagavond hier in de Show kan natuurlijk uh, niet ontbreken. 1978 Jimmy Bo heet was dit en Dance Across the Floor. Een vrouw uit het Overijsselse Vollehoven mag van de rechtbank in Zwolle, haar ex-man, niet langer bestoken met naaktfoto's. Die man die spande een kort geding aan, omdat hij gek wordt van alle foto's die zijn ex-vrouw hem blijft sturen via appjes en e-mail, zei zijn raadsman eerder. Met de tientallen pornografisch getinte foto's zou de vrouw hem willen uitlokken om de afbeeldingen door te sturen naar anderen. Dat gebeurde, gebeurde namelijk al een keer eerder, waarna de vrouw aangifte deed. De 60-jarige man ontving enkele jaren geleden ook al maakt foto's. In 2015 stuurde hij een van die foto's door naar familieleden met de vraag of zij haar konden stoppen. De -vrouw deed daarop prompt aangifte. Waarna de man vorig jaar door de politierechter in Zwolle werd veroordeeld voor smaad. Het zal je maar gebeuren, zeg. Het is al pure uitlogging, zou je zeggen. En uh, zo dacht de rechter in het hoge beroep er ook over blijkbaar, want toen werd hij vrijgesproken. De rechter legde ook een wederzijds contactverbod op voor de duur van een jaar. Want de vrouw eiste dat hij geen contact meer met haar opneemt. Daarnaast moet de man de ontvangen naaktfoto's vernietigen. Ja, dat is toch wel een heel vreemd verhaal. En dan heb ik zoiets van, ja, wat heb je dan vroeger gedronken dat je zo denkt? <lacht> Niet te geloven. Oh, we blijven even een beetje in de lekkere, dansbare muziek. Nou, we hebben er nog wel zin in op de gaan. wat kan gebeuren natuurlijk. Here's the Emotions, 1977, best of my love. te warm hoor, om nu het beste van jullie liefde te geven. Ja, trouwens, eh, Radio Els 1485 kun je ontvangen op de middagolf 1485 kHz in het westen van het land en in het noorden van het land en natuurlijk in het oosten van het land bij Jan Chicago op de, wat was het ook alweer, 1466, dacht ik. En als dat nog niet lukt, dan is er natuurlijk altijd nog al die players op www.radioels.nl en dan hebben we ook een e-mailknop en daar kun je een formuliertje invullen als je contact met ons wil opnemen.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 How I knew my true love was true mm -hmm. I, of course, replied Something here inside Cannot be denied smoke in your eyes. To my smile Someday you'll find all who love are blind. I chaff them and I daily really love to think they could doubt. Tien jaar geleden, nou zo draaide ik dit plaatje veelvuldig en uh, de laatste jaren eigenlijk helemaal niet meer. Ik weet niet of dat komt. Ik kwam opeens weer tegen ik dacht, hé, hey, dat is lang geleden. Een heerlijke plaat van Blue Ace uit 1972. Smoke, get in your eyes. Trouwens over de smoke gesproken, René had het er ook al even over. Het vorige uur in Café René, pas een beetje op in de natuur wat je doet. met uh, Als je bijvoorbeeld nog rood en zelfs een leeg blikje weggooien kan brand veroorzaken door de enorme hitte en droogte. In de bermen en in de bossen kan dat, uh, die temperatuur van zo'n blikje zo erg oplopen dat er gewoon brand door ontstaat. En ook bijvoorbeeld een klein stukje glas, dat kan dan als een vergrootglas werken. En daaronder wat uh, gras wat er negen is, wat eigenlijk een beetje hooi is momenteel. Ja, dat vliegt dan zo in de hens dus. Kijk, in godsnaam, een beetje uit. We hadden ook het spotje er al van uh, ruim je rotse op als je ergens geweest bent. Uh, wat hebben we hier nog? Oh ja, een man uit Noord-Engeland heeft vorig jaar ruim 110.000 euro kunnen stelen van een bank doordat er een bug zat in het internetbankiersysteem. Uh, James Ejankowski ontdekte dat het mogelijk was om tussen middernacht en 1 uur s'nachts overschrijvingen te doen terwijl er geen geld op zijn rekening stond. De man die was klant, klant bij de Clydesdale Yorkshire Bank. Met het geld dat hij in december buitmaakte, kocht de 24-jarige man een BMW, een Range Rover en tatoeages op zijn gezicht. Kort daarna stapte hij zelf naar de politie om zijn schuld te bekennen toen hij naar eigen zeggen nog maar 40 pond over had. Een rechter veroordeelde Ejan tot een gevangenisstraf van 16 maanden. Zijn partner kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden omdat het gestolen geld via haar rekening werd weggesluist. De bank heeft 34.000 pond, ongeveer een derde van de buit, weten terug te vinden. Volgens de advocaat van Jankowski heeft hij beloofd de rest van het geld terug te betalen als hij daartoe in staat is. Ook zei de raadsman, het leek hem een goed idee om tatoeages op zijn gehele gezicht te hebben. Dat heeft hij gedaan en daar zal hij dus mee moeten leren leven. Oftewel, of, of uh, die, die, die uh, raadsman die vindt altijd dat er genoeg gestraft is door zijn eigen toedoen. Ja, ik weet het niet hoor. Ach, heerlijk, mijn favoriet zangeres. Koning van den Boys is hier en Oma Ari. In de buurt kende ieder Oma Ari, Die vroeger op de kermis had gestaan. Daar trad hij op als mister Matokari. De sterkste man van hier tot aan de maan De kinderen, ze wisten waar die woonden We stonden er geregeld op zijn stoep Omdat die ons zijn kunsten nog verdone Hij gaf ons limonade, op de tafel stond een trommelsnip En hield niet van krapzones en bombarie maar kinderen die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar Oma-Ari. Dat paste beter bij hem dan weleens. Zat wel een keer in de penari, om ruzie thuis of honderd regels trap, Dan klopte je maar aan bij oma Ari. de zorgen vielen daar zo van je af. En al werd die oude kermisklant wat grijzer, voor ons bleef die nog trouw aan zijn beroep. Hij boog met blote handen staven ijzer. Hij gaf ons limonade, op de tafel stond een trommelsnoep. Hij hield niet van katsonis en bombari, maar kinderen die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma-ari, dat paste beter bij hem dan wanneer. Lai, lai, lai, lai, lai Lai, lai, lai Lai, lai, lai, lai, Het kon vanzelf niet eeuwig blijven duren Die tijd met oma Ari, onze vriend Maar nooit vergeet ik al die feiten De hemel wel verdient. Hij hield niet van capstones en Bomari, maar kinderen die mag hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar Oma Ari, een ere mooier dan meneer, een ere titel mooier dan meneer. Het is voor de Nederlandse muziekwereld nog steeds een groot gemis... dat deze zangeres er al jaren niet meer is. Ze had voornamelijk in de jaren 70 en met name 1976, 1975 enkele hele grote hits. Waaronder deze, Ome Arie hoor je. Deze plaat heb je waarschijnlijk lang niet meer gehoord. Nu wel, bij Radio Els. Oeh, dat is lekker. Uit Volendam ze hadden ooit de twijfelachtige eer om de allerlaatste alarmschijf te zijn vanaf uh, de Noord-Enee, oftewel Veronica als zeezender zijn. En namelijk op 31 augustus 1974 waren ze ook de alarmschijf en dat was I want you, I want you. Maar dit was natuurlijk een van hun grootste hits het jaren voor in 1973. Lijken a low, low, low, low, low, low, commotion. We gaan op naar, weet je nog wel, maar eerst nog even heerlijke, lekkere muziek uit de ethisch 1983. Carola is hier en love is love. plaatje volgens mij nog nooit gedraaid. Ik vind het wel gezellig. Klink ik wat er zomaar opeens tegen. Toen ik de muziek had uitzoeken was Carola, 1983. Nee, Je zou het bijna helemaal vergeten zijn, maar het is wel zeer herkenbaar. Love is het lof, En daar is Els met uh, al die kersensap. Het komt soms met strot uit hoor, die kersensap. Ja, het schijnt goed tegen te jichten zijn. Dus we gaan er maar gewoon lekker vrolijk mee door. En hier gaan we ook maar gewoon vrolijk mee door hoor, met weet je nog wel. Het is vandaag 21 juni en dat is de 172ste dag van het jaar en er komen er nu nog 193. Het is vandaag tevens de langste dag van het jaar op het noordelijk halfrond, de kortste op het zuidelijk halfrond. 21 juni is niet noodzakelijkerwijs ook de dag met de vroege, vroegste zonopkomst of laatste, zon, laatste zonondergang. Maar het verschil tussen de beide momenten, die is het grootst. Ja, dan weet je dat ook weer. Nou, dan gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden vandaag. Vandaag in 1955 kwam het eerste Nijntjesboek uit. Ja, volgens mij bestaat dat gewoon nog steeds. En we blijven even in de kindervermaak, want het beeld van Dick Trom wordt vandaag uh, onthuld. Dat is een bronzen beeld en dat gebeurde allemaal in Hoofddorp vandaag in 1973. Vandaag in 1979 lanceert Sony de eerste Walkman. Dat weet ik nog goed, want volgens mij was ik er een van de eerste die iedereen had. Ik heb er uh, volgens mij twee versleten op de fiets van die Walkman. Gewoon cassettes erin, dat ging heel erg goed hoor. En de twee gratis kranten, Metro en Spits, die verschijnen vandaag voor het eerst in Nederland. En dat was in 1999. Nou, dan gaan we naar de sport toe. Het gaat allemaal over voetbal. 1964, Spanje wint het WK-voetbal door in de finale titelverdediger de Sovjet-Unie, dat bestond toen nog, met 2-1 te verslaan. En zes jaar later, in 1970, wint Brazilië de wereldtitel vandaag door Italië in de finale van het WK-voetbal met 4-1 te verslaan. Dan gaan we naar het jaar 1978, voel je hem al een beetje aankomen. Het Nederlands voetbalelftal zet Italië met 2-1 opzij in de halve finale van het WK voetbal 1978 in Argentinië. De doelpunten kwamen op naam van Ernie Brans, die maakte twee, inclusief een eigen doelpunt. En Arie Haan, dat was een afstandsschot, maar dat kon meneer Haan als geen ander. Dus Oranje ging de finale in, we weten natuurlijk allemaal hoe dat afgelopen is. En in 1988... Sloeg het Nederlands elftal West-Duitsland in de halve finale van het EK voetbal in Hamburg met 2-1. Het, het was een beetje de wedstrijd in het kader van de Rivans van 1974. He. Ja, ja. Ze deden toen net al eh, eender een alsof ze de finale gehaald hadden. Die zouden ze later overigens wel winnen, dat mogen be bekend zijn. Dan gaan we nog even naar de weersextreme toegang vandaag. In 1987 de laagste minimumtemperatuur 4,6 graden en de hoogste maximumtemperatuur in 1936 was 31,6 graden. De langste zonneschijnduur was 15,1 uur in 1941 en in 1958 regende het langst, namelijk 9,1 uur. Dan zijn we er hier alweer door met Weet je nog wel? Gaan we naar het Twee-Leuk toe? We hadden ze al eerder in het programma. In het kader van 50 jaar geleden. Sandy's Show hebben we het natuurlijk over. We gaan luisteren naar Always Something There to Remind Me. En Long Live Love. Twee-Leuk. Nu nu, nu, nu, nu. Venus must have heard my plea. She is in someone along for me. Thank you. Radio Els. Er wordt vandaag wel een flink in het zonnetje gezet hier in de afwashow hoor, want het is de derde plaat al die we draaien vandaag. Je hoort natuurlijk haar in het begin van het programma in het kader van 50 jaar geleden. En uh, in het Weerlijk was ook vertegenwoordigd. Zijn Shore. Long Live Love and Always Something There to Remind Me. We hebben nog even een korte update met het nieuws. Er komt alsnog een formatiepoging van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. En de files zijn inmiddels nog maar 76 kilometer, dus die zijn ook te verwaarlozen. Nou, dit is ook heerlijke muziek. We blijven even lekker in de jaren 60, 1968. De shoes zijn hier en Don't You Cry For A Girl... Kenbaar het zware, mooie stemgeluid van Theo Van S. De Sjoerda 1968, Don't You Cry for a Girl. Uit de categorie Daar moet je me s'nachts dus voor wakker maken. Ja, echt waar hoor, dat mag je altijd doen. Ja, nou hier gaan we maar eens even verder dromen over uh, wakker maken gesproken. Hier zijn de kinderen voor kinderen. Ik heb zo'n waanzinnig gedroomd. Ik heb zo waar, waar, waar, waar, waanzinnig gedroomd. Ik was. tekenen Die droomt heel erg veel, maar meestal is het niet zo erg vrij wat ik allemaal droom hoor. Of ik val ergens van de brug af of zo. Ja, of het huis stort in elkaar. Allemaal van dat soort gekke dingen. En het gekke is, als ik dan even wakker ben geweest en ik ga weer slapen, dan droom ik gewoon diezelfde droom gewoon weer door. En ik kan hem vaak ook gewoon helemaal na vertellen. Soms is dat wel leuk, maar soms is dat natuurlijk helemaal niet leuk. Maar het was wel weer eens leuk om deze te horen uit 1981. Kinderen voor kinderen, ik heb zo'n waanzinnig gedroomd. Wij gaan hier naar het Weerbericht. Het blijft de rest van de dag gewoon droog en het is nog steeds vrij zonnig. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het blijft vanavond nog lang warm. Met een minimumtemperatuur van 16 tot 21 graden wordt het een zeer zwoele nacht. Morgen schijnt de zon geregeld en wordt het met maximaal van 25 tot 35 graden de zomers tot tropisch warm. Geleidelijk steekt er een westelijke wind op en deze brengt wat meer bewolking. En er komen zelfs misschien enkele buien voor. Nou, dat kan alleen maar een beetje verkoeling geven natuurlijk. Vrijdag en in het weekend is het minder warm en licht wisselvallig met soms een bui. En er is nog steeds dezelfde waarschuwing dat het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De warmte die houdt verwachting tot na verwachting nog aan tot met donderdag volgens het RIVM. Nou, maar eens even kijken naar die temperaturen vanaf vrijdag. Vrijdag 24, zaterdag 21, zondag 22. Maar maandag is het gewoon alweer 25 graden. Minietemperaturen die variëren vanaf vrijdag tussen de 15 en 12 graden. De wind is het eerst nog in het westen, windkracht 4. En maandag gaat hij weer naar het zuiden toe, windkracht 3. Nou, even naar de rapportcijfers van morgen. Het barbecue weer. Een 5? nou dat valt me een beetje tegen. Het fiets weer een vier, het strand weer een vier en het surf weer een 6. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de zeer hoge temperaturen natuurlijk. Het is kwart voor zeven hier geweest bij Radio als 1485. Het schiet er alweer lekker op, maar deze wil ik je nog wel even laten horen. Oh, wat een heerlijke plaat. Bos is hier en de Lido Shuffle. Lido missed boat that day, he left the shack. Next stop, Shot Town. Nederland is het nationaal hitteplan van kracht. Ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht zijn extra kwetsbaar bij extreme warmte. Vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn kunnen het gevolg zijn. Drink voldoende, draag dunne kleding, blijf zoveel mogelijk in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning op de warmste uren van de dag. Let op jezelf en hou het hoofd koel. Cool. En volg dat advies wel een beetje op, natuurlijk. Hè? Zeker morgen, want dat wordt de allerheetste dag van dit jaar tot nu toe. Hier zijn uh, de US Corporation. So I'd like to know when you got the notion. Said I'd like to know when you got the notion.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 Storm. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can't see me. een beetje in een bootje zitten met dit weer, dat is niet verkeerd geloof ik hoor. Moet je wel natuurlijk een beetje op open water zitten, dat er nog een beetje een, een windje staat, dan is het wel uit te houden denk ik. Use Corporation, 1974 en een vroeg te oh, hey, daar is hij alweer. Ja, ja, ja, ja, ja. 7 voor 7 hier geworden bij Radios 1485 in de Show met Ferry de Noorto. Elke werkdag, maandag tot en met vrijdag, tussen de klok van 6 en 7 uur s middags. We gaan even kijken naar de tv-programma's wat er allemaal vanavond op de buis is. Nederland 1. Het journaal om 8 uur. André Rieu begint om half 9. Met zijn programma Welcome to my World. En Dead in Paradise. Dat is natuurlijk totaal wat anders. Dat begint om 5 voor half 10. En dan hebben we nog Jinek om 5 voor half 11. Nederland 2 zal ik eens een keertje doen. Baardmannetjes om 10 voor 8. De meeste werken om 5 voor half 9. De oorlogsrecherche om 10 over 9. En natuurlijk Nieuwsuur om 10 uur. En de voetballiefhebbers kunnen opneden aan 3 terecht. Om kwart voor 8 heb je daar de Confederations Cup. Ja, dat schijnt ook nog een uh, de toernooi te zijn wat elk jaar er is, geloof ik. Ranking de Strasen om 5 over 10 en Trippes om 5 voor 11. RTL 4 hebben we natuurlijk GTST om 1 over 8. Loffers in de air om 2 over half 9. Van der Vorst ziet Sterren begint om half 10. En RTL Leetneid om half 11. SBS 6, Traumacentrum om 8 uur, Van Onze Centen om half 9, Verzamelkoorts om half 10 en Hart van Nederland en Nieuws achtereenvolgens om half 11 en 5 voor 11. Het tl 7 hebben we stopt. politie om half 8, De Medenheest begint om half 9, ik denk dat dat de film is, zal ik eens even gauw kijken. Uh, ja, het gaat over drie museum, museummedewerkers die al jarenlang collega's zijn. Nou ja, goed. We maar even kijken of dat wat is. En op Veronica hebben we According to Jim om tien voor acht. En de Big Bang Theorie begint om vijf over acht. En Troy, dat is ook weer een speelfilm, die begint om half negen en duurt tot kwart voor twaalf. Nou, dan hebben wij het hier weer gehad. Ik heb er zo nog eentje voor je. Nog, nog, who's there? Nou, dat is gewoon Els. Die gaat hem onstop weer doen hier. 24 uur per dag als er geen gepresenteerde programma's zijn. Het is natuurlijk Mary Hopkins uit 1970. Een hele fijne avond. Doe het een beetje rustig aan. Morgen met al die hitte. En graag tot morgen om 6 uur. Hoi. Radio Els. Dit is het Radio Els.